het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De rechtbank heeft twee Syriëgangers uit Arnhem vrijgesproken van het voorbereiden van terroristische misdrijven. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is dat de twee wilden deelnemen aan de gewapende strijd. De verdachten werden in augustus 2013 in Duitsland opgepakt toen ze op weg waren naar Syrië. Ze hadden onder meer camouflagekleding en bivakmutsen bij zich en hadden afscheidsbrieven achtergelaten. Toch ontkenden ze dat ze jihadisten waren. Het openbaar ministerie eiste vorige maand twee jaar cel. De luchthaven van Hamburg is grotendeels dicht vanwege een staking van beveiligers. De chaos in de vertrekhal is groot. Er zijn slechts twee controlepoortjes open, melden Duitse media. Veel vluchten zijn geannuleerd. Beveiligers eisen meer loon. Air France KLM heeft in januari iets meer passagiers vervoerd... maar heeft er minder aan verdiend. De maatschappij vervoerde in totaal 5,7 miljoen passagiers... een half procent meer dan een jaar geleden. De hoeveelheid vracht die werd vervoerd daalde in januari met 8 procent. Air France KLM dochter Transavia deed het stukken beter. De prijsvechter vervoerde bijna 13 procent meer passagiers dan vorig jaar... en de inkomsten stegen met ruim 8 procent. Wie een medische keuring voor een rijbewijs moet ondergaan... hoeft voortaan niet meer naar een onafhankelijke arts. Minister Schultz van Hagen past de regels aan... in de hoop dat mensen zo langer mobiel blijven. Voor allerlei aandoeningen is een extra keuring nodig. Voortaan kan de eigen huisarts een formulier invullen... en naar het CBR opsturen. Volgens Schultz moeten de regels niet strenger zijn dan nodig is. Het weer bewolkt, en vooral in de oostelijke helft van het land af en toe wat regen of motregen, tot ongeveer 7 graden. Morgen verandert er weinig, woensdag gaat de zon vaker schijnen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Dorp 5 kilometer en voor Leidschendam nog 3 kilometer. Daar stond een kraanwagen met pech a 28 wordt utrecht bij weert 2 kilometer. En op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom is de rijbaan in beide richtingen dicht tussen abdes en Hillegom. Er is een vrachtwagen geschaard. De afsluiting duurt tot 12 uur vanmiddag. Tot zover de verkeersin. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk, lekker!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 CFM in 2015 al 25 jaar live. Ben met, met nu Zandvoort op zaterdag.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 Acht. Ik denk acht bij elkaar. Nou, we houden het bij de laatste vier. En wat de laatste moment de, de, de huidige voorzitter is. Aangeschoven zijn uh, Gert van Kuik, Eggy Poster, Pieter Joustra en, en Belinda Gurdansson. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, ik dacht, ik heb, de eerste twee uur konden we ons nog uh, redelijk redden zonder agenda. Maar ik ben zo brutaal geweest om toch nog een kleine agenda te maken. Want met, met zoveel gewicht aan tafel uh, is toch uh, de zaak, ik enigszins voorbereid.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 Toen kwam jij. Ik heb een beetje dat echt gezegd, is. Maar het is, maar Ja, maar ik kom ik, uit Groningen. Ja, daarom zeg jij EGG. <lacht> <lacht> ik heet echt bed of echt of EGG. Mijn moeder zei altijd EGG. Toen woon ik al 140 kilo, maar toen zei ze nog EGG. Maar goed, eh, we lopen vooral kort te maken. Het leukste was eigenlijk wat ik meegemaakt heb toen. Jij weet, Gert, dat we in een moeilijke financiële positie zaten. En we hadden één groot man die nog dik geld van ons kreeg. En dan moesten we naar toe. Dat was heel grappig. We mogen de naam wel noemen, want hij heeft heel veel gedaan voor de radio. is Leo Heino. En we komen bij Leo aan. Hij zei, ja, je bent te laat, want ik ben met pensioen nu. Je moet het aan Bas vragen. Maar Bas liep ook in de kamer erop. En die, die zei, doe maar, pa. Nou, toen waren we van die schuld af, want het, het hing al zo ja. boven ons. Dat dus, ja. is een rode draad eigenlijk, ja. he, de, de, de financiën. Ja, maar toen was het heel penibel, want... Uh,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 Prachtige accommodatie en het kost ongeveer drie kwart minder dan wat we betaalden in het gashuisplein. Ja, jij je bent hebt, je hebt, uh, echt goed bemoeid, in de positieve zin van het woord, met, met de overgang naar de Tolweg. Nou ja, eh, nie, ik niet alleen hoor, het is nee, een heel nee, team van mensen als die dat die doen. als voorzitter, heb die meegemaakt van. Maar ja, je moet de politiek een beetje bewerken en er waren heel wat kabels op de kust. Ja. Dus ze werden doodziek van me, omdat ik elke week zowel de raadsleden afliep ook de fractievoorzitters, dus de burgemeester en de wethouders. en de ambtenaren. En uiteindelijk is dat allemaal gelukt en zijn we dus overgegaan naar de tol. Goed, dan gaan we naar de huidige voorzitter, Belinda. Ja, je je komt gewoon in een gespreid bedje. September vorig jaar begonnen. Ja, dat klopt. En heb jij al iets leuks meegemaakt? Nou, ik heb natuurlijk het leuke, de, de eer van... ik kom in een gespreid bedje. De, de, de, de financiën zijn op orde, de locatie is geregeld... en ik mag feestjes vieren. Juist. Ja. <lacht> <lacht> uh, uh, Oké, okay, maar een specifieke uh, voorval...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 Nee? Nee, was, het, was het niet vaak zo dat, dat er bepaalde dingen steeds bij dezelfde mensen... Te, nou, te... we hadden wel een hele vaste groep. Ik, Rob Harms natuurlijk, hè, want die is van af en toe stuur, maar ik kan maar rond mensen. En Michel, nog iemand. Kalgelagen? <laughs> Kalverlagen, dat was, maar die had het echt zwaar, want die, die moest opdraven ook midden in de nacht. Want de techniek liet ons nog wel eens in de steek in die periode. Maar ik, Rob weet het beter, maar in geen tachtig in ieder geval. We waren het veel minder volgens mij.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 Zeker na mijn periode, want ze hebben toch redelijk apparatuur nu volgens mij. Kreeg je, krijg je de, in die periode ook al uh, de geldelijke bijdrage van het commissariaat van de media? Nee. Ik, ja, we kregen de, de subsidie, de, nou, de nee, overheidssubsidie. Er is een heel hooglopende discussie of het nou een subsidie is of een geldelijke bijdrage. Nee, het is, het is in ieder geval niet van de gemeente. Ik wil nee. ook nog duidelijk zeggen dat de, we hoeven niet de gemeente dankbaar te zijn. Die, die fungeren als doorgeefluid. Die krijgen het geld en moeten het doorstorten.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 Oh, Goed. Voor de kampioen dus. Dus jij, echt, je, je kreeg van hem, kreeg je bij de voorzittershamer overgehandigd, zo van, nou, dit is die event. Ja, het was een hele goede organisatie. Ja, dit is een loopbaan. op de krokjes. Het kwam in een gespreid, beetje net zoals jij nu ook weer. Alleen Pieter heeft hard moeten werken. Nee, het ging, uh, het, het, het, het, het, we zijn er gelukkig uitgekomen. Nou, het eerste succes was toen we samen, Rob en ik naar Leo Heijen, zijn geweest dat was al last minder. Tenminste, voor ons dan.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 De tijd hebben gehad, en dat kunnen Rob en Mak, en Mo ook De KLM Open, die eerste keer. Ik komt die Daan Sloten nu nog tegen. Hij zegt: Jullie waren de duurste organisatie waar we ooit mee hebben samengewerkt bij de KLM Open. Want als ik die jongens wist, zaten ze in het restaurant van de KLM, zouden ze al lekker allemaal te eten. Want hij zegt De KLM, hoe heet het? De organisatie betaalde toch wel. Er waren ongelooflijk, en s'avonds om 8 uur, nee, om elf uur gingen wij als laatste eruit. En het jaar erop heeft Sloten het, het, het geld wordt minder beschikbaar gesteld. Maar ja, dat bonnetje was, kwam achteraf, hè, Ja, bonnetje ja en... dat kwam even achteraf. <laughs> Zelfs nog een cadeautje van ons, ja. alsjeblieft. Dan ja. <laughs> zaten ze allemaal heerlijk aan de biefstukten, jongens. Ja. En Modi heeft daar voor de vermogen gegeven. Ja, zie je nog aan hem, hè. He. Ja. <laughs> Hij heeft die nooit meer verloren. Nee. nee, het was een prachtige tijd. Nou, jij bent er even de laatste jaar ook weer bijgekomen. Ja. Het was, het was ook heel ook pionierswerk. Want we waren de mooiste plek voor het clubhuis. Ik bedoel, je kan niet zeggen van... Sport 1 verzorgt de radioverslaggeving van het ja. KLM open. Maar CFM was eerst. Ja. Dus wij, die primeur kunnen ze dan echt, echt absoluut niet meer afnemen. En Jo vanessa er ook bij. Hè, die, die heeft ook nog een verslag gedaan. Maar je kreeg toen uh, de, het voorzittersamen van, uh, van Gert uh, overhandigd. En uh, nou, financiën was natuurlijk een nijpend verhaal. Die hadden we net iets van toegelicht. Maar apparatuur bleef natuurlijk ook nog een... Uh... Ja, maar dat je omdat de, de financiën langs en wat meer adverteerd geven. We hebben ook acties gedaan. We zijn ook nog langs allerlei adressen in het dorp geweest, maar de vielen bijna allemaal bot. Een paar mensen die bleven wel trouw. Of, of ze deden het in een, een half jaar en dan stopten ze mee. Het leukste was bij toen ik bij Lippy Boys was. Ja, echt, maar doen we doen het voor jou en voor, voor Rob. Maar we hebben er niks aan. Ik zei, joh, je, je, je verdient zoveel geld, maakt het maakt er niet uit. Maar ja, je, dat denken ze allemaal, de wijs wel dienen. Maar die waren ook altijd heel aardig en ondersteunend die, die Lippy Boys. Nee, uh, dat was, was, een, was een leuke tijd. Dan ben je Ries ben je de deur dicht toen we eraan kwamen. Ja, dat, <lacht> echt <blabber>. Turbulente tijd, <lacht> echt. Ja, dat was een die, die lange jongen die in Hilversum woont. in Utrecht gewoond, weet je? Uh, ja, nou, juist. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar toen, toen, ging, toen ging, was, was de Rief weer dicht. Maar we toen, toen, toen de financiën, tot jij kwam, ging het uh, redelijk. Toen jij kwam, ging het helemaal buitengewoon goed, hoor. Uh,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 Dat ging bij ons anders, want de directeur van het commissariaat kwam naar Zonvoort. Ja. En wat had je, je verkeerd gedaan? Ik, ik kan ik me u. nog goed herinneren, wij zaten bij Kroonvis. En uh, om de sfeer te maken uh, kwam uh, Albert Ber Albert Al Berg met, meteen Arlenberg, met broodjes haring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 Ja, we gaan uh, snel, uh, snel weer over naar de voorzitters en de uitvoorzitters, Want de plaat heeft de hik gekregen. Hoor je dat? Ja, Ivy I mean, would well, was dat. Uh, en weet je wat leuk is, Rob? Als je, als je, als je dus de platen draait, dan kon, kon hier een levendige discussie. Kan je dat nog herinneren? Weet je dat nog? Hoe hebben we dat hebben ook getekend? En nou voor de microfoon, nu, hè? Nu, nu zijn we weer live in de uitzending. Ja, en we gaan uh, met, uh, met Belinda praten, huidige voorzitter van CFM. Belinda. Jij hebt het stokje overgenomen van, uh, van Pieter. Pieter. Ja. Nou dan moest je nu nog wat uh, daaraan. Was nee, gespreid beetje. Ja, je zei het al in ja, het begin nee, van. Het eigenlijk gesprek. is dat ook natuurlijk wel zo. En nou, niet alleen Pieter, maar natuurlijk veel meer mensen eromheen. Al dat vergeten we wel eens. want wij ja. mogen hier dan wel als een boegbeeld zitten. Maar we zijn dan ook een boegbeeld, want uh, Ivo's naam is natuurlijk al gevallen. Uh, nou ja, jij natuurlijk als programmaleiding Rob.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 het heet al zo... Nou ja, je bestaat 25 jaar. Dat vind ik ook niet als je komt dat je zoiets moet hebben. Ik ga het even in het roer omgooien. Het moet helemaal anders. Nee, de mensen moeten mij leren kennen. Ik moest de mensen leren kennen. Daarom is dit niet zoals die 25 uursuitzending uitzending Het is natuurlijk hartstikke mooi dat je zoveel mensen je tegenkomt. Ja. ja, je ziet iedereen. En we hebben laatst hebben ook een, een ja, we noemen het dan de bitterballen-sessie gehouden. Gewoon ook ja, dat is om, jouw uitvinding hè, bitterballen-sessie. Ja, dat is van mij. Ik, ik ben van de feestjes. Ja, je, ziet, je, ziet dat, je hebt al het nieuws geïntroduceerd dus. Nee, maar gewoon om bij elkaar te komen. Om gewoon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 is dat natuurlijk <laughs> hartstikke leuk, maar dan hoor ik wel van ja... Uh, want ik had gewoon bedacht bij de raadsvergadering... we hebben toch die webcam, hangt daar ja. in de raadzaal. Dus ik denk, nou, dat is leuk, ja. dan heb je in ieder geval beeld erbij. Dus in, in mijn optiek was dat eigenlijk heel simpel. Een kwestie van, nou, die webcam sluit je aan op...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 en uh, aanzienlijk beter geworden. Mis je nog dingen? Mis nee. je dingen? Nee, nee, nee, ik heb een paar vaste dingen. Dus op zaterdagmiddag als slecht weer is. En er gaat niks door. Dan luister ik naar jullie op zaterdagmiddag. Tenminste, het gaat door ik dat ik naar de sport ga. Ik ben altijd, altijd op de sportvelden. Ja. Maar, uh, en, dan, dan luister ik naar jullie. Okay. En uh, ik vind ook, dus, ja, vaste items zijn natuurlijk voor mij. En ik denk voor Belinda ook altijd. goede Goedemorgen, Zandvoort. Vanochtend heb ik helaas maar een uurtje gehoord. De tweede, al een uurtje schijnt. Was dat is interessant geweest. Maar uh, nee, dat zijn de dingen. En ik vind ook. Uh, ik zit ook vaak de televisie aan, want ik heb... Ik, ben, ik dat tot een hok thuis, hè. Ja. Want ik ben een, net zoals Pieter een sigarenroker. En dan zit ik in de garage en die zijn medisch afgesloten. En, me, en mijn zoon heeft er vijf blozers, want die heeft kind, de kinderen tegenwoordig. Die kinderen mogen niet met die rook rookpje aan. Er staan vier dingen in te blazen. En dan, dan zet ik ook altijd de televisie aan. En dan, dan heb ik dus de, de, op, het, op het kanaal van de CF en Zandvoort. Ja, dat is ideaal, ideaal vind ik dat.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 Wilkatoeb ook elke zaterdag uit alle hij ondertussen. Uh, en geen, reis, ge, geen reiskostenvergoeding? voor Goeding. Nee, nee nou ja, uh, Rut ook uh, niet? Nee, uh, Charles. Ja, Charles, Hans. Hans en Kok. Ja, dus, uh, precies. Dus uh, die komen <laughs> Stefan. Maar goed, dit zijn, zijn duidelijk even wat puntjes die je mee hebt gekregen, gekregen van de, de oud voorzitters. We gaan, zo, we gaan even naar de muziek en dan gaan we naar de stelling. Ik ben heel benieuwd naar de stelling. Ga je er alvast wat al af ver verklappen of niet? Nee, ik het. nee ik doe da je niet. Da okay. Blijf daarvoor luisteren naar C.F.M. Hier is Marco. En dat was Marco Bazzato met Binnen. Wij zitten binnen bij Talassa tot aan 5 uur. Met het laatste uur van de 25 uur uitzending van CFM. Gistermiddag om 4 uur begonnen aan de Tolweg Tina. De nieuwe studio, de nieuwe mooie nieuwe studio van uh, CFM.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 Zoals ik net heb gezegd, Ruud uit Alk of BVW, Wilco Toebak uit Alkmaar, die allemaal reiskosten maken, eh, kunnen dan zeggen van oh, je betaalt die mensen, dan kan je ook reisvergoeding aan ons gaan betalen. En ja, het sterke van je CFM is juist een club van vrijwilligers, honderd eh, man die daar, en het kost geld hoor als vrijwilliger, als je voor de radio werkt, want je moet platen kopen en andere kopen, dan kost dat alleen maar een hoop geld als vrijwilliger. Dus ik heb, ben daar een beetje voorzichtig in. En dan druk ik me voorzichtig uit. Echt? Ja, ik sluit me er meer, of meer wel aan met woorden van... Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, maar, <laughs> ja, maar ik wil niet dwars liggen, want ik heb toch ook wel hele wilde ideeën. Maar het uh, uh, is een loffelijk streven om de 2000, 2020... 100, uh,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 Cursus aanbieden. Uh, presentator, uh, die doe je. hem op. We. Uh, kijk, dat soort werk dat vind doen. ik erg belangrijk. En die mogelijkheden zijn er. Ja, maar dan praat je dus toch dat je het gebruikt voor in essentie waarvoor de omroep is. Ja. Oh. Klopt. Heeft er iemand nog een toelichting op? Wil iemand er nog op reageren?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 Dan krijg je een andere situatie. Want in Haarlem zijn wel betaalde krachten. En eh, dan denk ik dat we die richting ook op moeten. Maar dan moet je toch een, een grotere schaal denken. Ja, maar dan ga je natuurlijk naar een ander niveau. Dan ga je dus, zeg maar toch als een. Het is dus wel heel erg groot hoor. Een AT5 en een ATV de RTV Noord-Holland. Maar dan ga je precies wat je zegt: een omroep kennende land. Ja. Nou, dan kunnen we. Gaat ook de, de, de charme van deze omroep het gaat dan weg, vind ik. Ja. Als de samen gaan met.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 in ieder geval een station blijven houden die uh, echt echt voor Sanford Air kan zijn eigen identiteit. Sanford is toch een badplaats.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 Dat gaan wij zeker niet meer meemaken, Rob. Goed, dit oh, dan gaan we weer naar de slaapkamer. Dit gezegd hebbende, uh, Belinda oh, wat, wat, wat, wat in je rugzak gekregen ja, van absoluut. de oudvoorzitters. Gert, Ech, Pieter en Belinda, hartelijk dank voor jullie komst uh, naar de mooie studio op dit ja. moment. Ja, hier. En uh, bedankt nogmaals voor jullie tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou, bedankt, uh, oudvoorzitters. Zonder uh, jullie hadden we het niet, uh, niet verder gekund. Dus.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 En weet je hoe koud het toen was? En luiter maar buiten, hè? Arme luiter. Hier is Jasmits en als de morgen is gekomen. Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Mijn kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de plek.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 Bij Talassa, van 6 tot half 9. Iedereen en uh, alle oud-medewerkers en uh, vrienden van CFM, jullie zijn van harte welkom. Vanaf 6 uur drankje aan de strand. Belinda, wil jij nog wat zeggen? Laatste woorden? Nee? Oké, okay. dan houden we het hierbij. We gaan op naar de deurse weer van 5 uur.